Volgens ooggetuigen werd ze in een politiebusje mishandeld. De politie ontkent dat en zegt dat de vrouw een hartaanval kreeg... toen ze naar het politiebureau werd gebracht om opgevoed te worden. Haar dood leidt tot protesten onder prominente Iraniërs. Ook gingen mensen gisteren de straat op... en zijn protestvideo's geplaatst op sociale media. De eerste uitkoopregeling voor boeren om de stikstofuitstoot te verminderen... is nog geen groot succes. Zeker 750 bedrijven kwamen ervoor in aanmerking...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 Teruggaat naar de verhalen, die werken nog steeds bezielend. David en Goliath, David de kleine man ja. die tegen de reus vecht. Maar dat zijn de dat, bekende dat, dat, verhalen precies, die, ja. Dat zijn de bezielende verhalen. Ja. Terwijl als je daar uh, een verhaal van God over maakt, mm -hmm. dan loop je weg bij de mensen. Dan kom je wel op een metaniveau. En dat is misschien heel interessant voor liefhebbers, maar in het gewone leven inspireert je dat niet meer om mm. ook uh, ja, bezield je leven te leven. Ja, dus de rol van de kerk zou moeten veranderen?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 daar komt natuurlijk ook een hele hoop uh, rolpatroon bij. Rolpatronen, dat is minder ons ding. Maar die, die gender, dat, dat hoort zeker bij ons diepste hmm. wezen... en ons authentieke zijn, bezieling. Ja, ja. ja. en nou, de kerk is al is, is, is vrij oud, hè. vanaf 1600. Uh, nou ja, ja, ja, nou, ja, ja is het jaar Ja, die toren en zo zover... is later gebouwd allemaal. Maar goed, het is een prachtig gebouw. Uh, ja. Het zou jammer zijn als dat... Uh,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 je hebt niet projecten klaar liggen. En je nee, bezoekt. dat is ook waar. De, de, de, er gebeurt iets, je wordt erdoor geraakt. Ja. En omdat je erdoor geraakt wordt, wil je er iets mee. En dan ga je zoeken en dan herinner je je vanzelf wel. Van, uh -huh. Er stond ooit nog eens een telefoonnummer. Ja, ja inderdaad. Ja. Die gaan we zo opzoeken. Precies. Ja, inderdaad. Zo werkt ja, het. Ja, het ja. Ja. Tenminste, uh, ja. we hebben geen project als kerk. Hè? Nee, we, nee. We, we zijn... Uh, het, het gaat ons om bewogenheid. Tuurlijk. Uh, wat, vinden we, wat komt er op ons weg?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 ja, ja, Ingrid, ja, ja. Kom, kom er maar in. De lijn staat open. De lijn staat open. Misschien durven ze niet meer. Heeft ze misschien niet? opgehangen? Zou dat kunnen? Anders zou je tuut-tuut moeten worden. Ja, yeah. <laughs> oh, net zoals dat nummer net. Tuit, tuit, tuit. Maar je had, je had er wel aan de lijn net. Tuit, ja. Tuit. ja, raar.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 uh, ...erg moeilijk is te vinden. En dat is niet alleen bij de, bij de, bij de, bij de basketbalclub... ...want ja. ook de hockeyclub heeft ermee te maken... ...de voetbalclub, SV Zandvoort. Begrijp ik dat we... ...Ingrid, Ingrid aan, de aan de lijn, de lijn Goedemorgen. Nou. nou. nou Ik hoorde niet. het niet. Ga, het gaat niet. nou ja nou, klein, uh, We doen een klein stukje mystiek... ...en dan proberen we het zo nog even. We proberen het zo nog even. een van mijn uh, reservenummers... ...die ja. wordt gedraaid. Even kijken welke dat deze keer is. Ik uh, laat me verrassen. Of, uh, of nog even praten. Welk nummer? Uh... Oh, hij doet het. Ik nou. ben ja, hey, goedemorgen. Ja, ja. We, konden je, we konden je niet bereiken. Was jij even uh, in de keuken bezig? Ja. Nee, maar ik was het belang. Oh, wat raar, wat raar. Nou ja goed. Nou ja, en, en druk met de zoektocht. natuurlijk. En druk met de zoektocht natuurlijk. Want, uh, ja, dat absoluut. Ja, want jullie uh, zoeken al heel lang, tenminste heel lang, uh, een tijdje naar een voorzitter. Hoe, hoe, staat het, hoe staat het ermee?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 uh, niet. Uh -huh. uh, maar ja, goed, ook daar bij de jeugd. Weet je, het is niet alleen de voorzitter, maar we zoeken gewoon in het algemeen vrijwilligers. Ja, de, die uh, uh, iets kunnen doen. Ja, ook voor de jeugd. Uh -huh. uh, om, om daar uh, ja, weet je, te helpen trainen. Het, het, het schijnt uh, het nieuwe voetbal te zijn.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 voor je clubje dingen. Iets te doen, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja. want ja ik, uh, ik, ik, ik, ik weet niet of je dat hoorde in mijn inleiding over uh, de, de vroegere tijden van de Lions. Dat... Ik heb je inleiding helaas niet gehoord. Nee, volgen. dat ging... ging het mis. Ja. Nee, Jelmer, mijn medepresentator, die vroeg uh, ken, jij, ken jij de Lions een beetje? Nou, ik ken het nog van vroeger met de types zoals Lions. Dat, ik weet niet of je, was jij er ook al bij toen, of niet? Nou, ik heel lang geleden. Terug, want ik zit zelf pas een jaar of Vijf bij de club. Oh, okay, ja, ja. En, maar ja, ze bestaan natuurlijk wel al bijna 60 jaar. Ja, inderdaad. Ja. Uh, ik, ik weet het nog van de jaren '70 uh, dat uh, onder andere Tieftoos Lions bestond. En ik dacht dat toen ook nog uh, hete Massa Energiestars is, is het nog even geweest volgens mij. Maar dat was een enorme uh, bekende uh, basketbalclub in Nederland, de Lions. Ja. En ja, daar is, uh, dat is allemaal wat minder geworden, zeg maar nu.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 Uh -huh. Maar dat, dat lukt gewoon op dit nee, moment. Nee, want hoe, hoe ben je er nu uh, aan het zoeken, zeg maar? Benader je ook mensen? Uh, ken jij een hoop mensen die het ja, misschien ja, we willen misschien doen? De, ja, we proberen bij mensen in het netwerk waar je dan mee in gesprek gaat en uh, je toch wel een, een, een zekere vorm van enthousiasme vindt. Joh, dat is het niet leuk. Uh, uh, wat, we hebben twee hoofddoelen. De ene is natuurlijk de voorzitter. Uh -huh.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 Dat is nu net een geweldige vraag waar ik geen antwoord over kwam geven. Oké. Okay. We vandaag spelen en helaas is die wedstrijd uitgehaald. Oh, jammer. Ja. Um, ik dacht uit mijn hoofd dat ze wel eind september nog ergens thuis spelen. Ja, ja. Uh, ja dit is een beetje vloorig dat ik dit nu niet... Nee, wel. maar goed, je doet alleen al ja, al illustratie, vindt... dus ik neem je niet kwalijk hoor. Nou, ik, ik, ik doe, dat doe ik dus ook wel ook veel daarvoor. Ja, je dat zit niet in de technische ontwikkeld. commissie. <laughs> maar maar, ja. maar uh, dus, mensen kunnen het ook zien op jullie uh, sociale kanalen? Jullie hebben een ja, Facebookpagina, wij, neem ik ja. aan. Wij hebben een fan. We zitten sowieso op Facebook, op Instagram. We hebben natuurlijk ah, onze eigen website, The Lions uh, Ja. Om. En ja, willen, willen mensen informatie hebben, info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 Ja, tuurlijk. Nee, mensen moeten dat zeker een keer gaan doen. Maar ja, hetzelfde, dat hoor je ook wel van andere uh, uh, verenigingen. Die, die zijn ook naast zich op zoek naar, naar, naar bestuursleden. Ja. Dus uh, ja, het is, het is natuurlijk uh, lastig om allemaal in dezelfde vijver te vissen, hè? Ja, ja, nou ja, dan kun je het enige onderscheid dat je kunt maken... is dan dat het een andere tak van je Ja, dat is waar, ja. ja, ja. <laughs> dus als je boven de twee meter bent... dan ga je toch eerder naar het, uh, het basketbal, waarschijnlijk. <laughs> ja. Maar, uh, nou ja, goed, in ieder geval, ik hoop... Als je twee meter bent, ben je ook wel hoor. Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, nee. Ik, uh, ik wens jou enorm veel succes, uh, Ingrid, met je zoektocht. Dankjewel. En, uh, ja, nou, dan we, wel horen, we horen het start. graag. Ja, dat, uh, en mocht we je ja, moet vinden naar aanleiding van deze uitzending, dan uh, laten we het zeker weten. Nou, dan kom je maar een uh, gebakje brengen, dan uh, komt het helemaal goed. Hartelijk bedankt in ieder geval. Ik heb het anders promoten. Ja, ja, ja, oké. Okay, nou, ja. bedankt uh, Ingrid en een fijne dag nog. En succes, ja, succes met je zoektocht. Okay. Fijne, fijne uitzending. Goed zo, dank, dank je. Hoi, hoi, dag. Da. Da. Totdat ik je vind. Until I find you. Found you, Stephen Sanchez blijf hier naar bij Goedemorgen Zandvoort. En zometeen meer over scouting. De Buffalo's die hebben een doe-en-durfdag. 107, dit is CFM.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 Nou, dat wordt door Scouting de Buffalo's georganiseerd en dat is door de leiding ja. en, en natuurlijk de enthousiaste uh, mede-leden uh, mede, uh, die 18 plus zijn. Dus de, die lopen allemaal rond en we zijn ook in, in thema, dus dat, uh, dat gaat zeker leuk worden. En dat is aan de Duinsveldweg, ik weet niet of de mensen die kennen, dus een ja. vrij lange weg, dus het kan wel eens een uitdaging zijn om ons te vinden.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 Uh, ja, klopt. Ja, ja, he? helemaal, uh, helemaal correct. Ja. En, we hebben nog uh, wel eens mensen die bij de voetbalvereniging staan. Ja, er zijn ver. kort verhaal. Ja. Uh, dan ben je verkeerd. Ja, dan ben je ja. verkeerd. Hey, en uh, jullie zitten daar al heel lang, uh, jan heel kool of niet? Jazeker, ja, al sinds de jaren tachtig zitten we daar. Tachtig, we zitten daar, uh, goed, uh, goed verscholen voor. Ja. We hebben een prachtig terrein met mooie speelweiden en een mooie bebossing. We hebben een grote kampvuurkuil waar we ja, iedere wanneer het eigenlijk kan, een kampvuurtje stoken. Dus we komen altijd thuis met een heerlijk luchtje: het bekende kampvuurluchtje. Ja. Wat dat betreft is het een prachtige, prachtige locatie en uit, mooi, de, het gebouw. uit hoeveel leden bestaat nu de, de Buffalo's?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 Ja, klopt. Stel maar eens. Is dat niet een beetje veel voor één voor gemeente, twee scoutinggroepen? Nou, dat zou je kunnen zeggen. En uh, daar kan ik ook bij inkomen. Alleen is scouting wel iets wat je op heel veel manieren kan beleven. Uh -huh. En iedere scoutinggroep heeft weer zo zijn eigen identiteit. Ja, dus bijvoorbeeld uh, uh, de Willy Brothers uh, draaien door de week. Dus wij draaien allemaal op zaterdag, dus op hetzelfde moment. Uh. Uh, de Willy Brothers hebben gescheiden uh, jongens-meisjes afdeling. Wij doen gemengd.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 En ja, ook het scoutingspel kan je op vele manieren kan je dat ja, doen, is, dus wij zijn zeker verschillend van elkaar. Het is niet meer alleen uh, knopen leren liggen, dat denk ja, ik. Zeker niet ja, nee, ook, nee ook, ook moderne technieken hè? ook, uh, ook uh, uh, uh, uh, uh, gps-tochten uh, uh -huh. denk aan de geocaching, al dat soort zaken, wat, uh, wat op vrij uh, nieuw en modern is, dat doen we natuurlijk ook allemaal. Ja, we zijn ja, niet ja. ouwollig. Nee, dat begrijp ik, nee, dat moet je ook zeker niet zijn, want dan krijg je nee. helemaal geen, uh, geen leden, denk ik Er nee, dus zijn, dus zijn we ook veel jeugdleden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 Um, dus we houden het bedrag heel laag. Uh, dat is 102,5 euro per jaar. Uh -huh. En daar kunnen ze iedere zaterdag voor naar de scouting uh, komen. Dan en dat je... gaat het hele jaar door? Dan gaat het, uh, ja, op de, de zomervakantie na gaan we ja. het hele jaar door. Oh. Dus uh, we zijn wel eventjes ertussenuit, maar in principe uh, na de zomervakantie starten we altijd weer en dan gaan we door tot aan het begin van de, van de volgende zomervakantie. Oh, Oké, okay. nou dat is in ieder geval goedkoper dan bij een uh, sportvereniging. Zeker, ja. En we, hebben ook, we zijn aangesloten bij uh, jeugdsportfonds. Mm -hmm. Dus op het moment dat mensen met een, uh, een kleine portemonnee het toch niet redden... Ja, dan, dan kunnen ze een aanvraag het aan doen kloppen. bij de jeugdsportfonds. En ja. dan wordt het volledig uh, uh, vergoed. Ja. Oké. Okay. Dus vanmiddag om 14 uur, uh, dus twee uur gaat ja. het uh, beginnen. Klopt, we gaan van twee tot vier uh, uh, ja. hebben we ons programma. Nee.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 En uh, bedankt voor je, voor je uitleg over uh, de Buffalo's. En heel jullie, jullie graag gedaan. Ik wens jullie veel succes. Dankjewel. Je kreeg nog de en, groeten en, van uh, Martijn Hendricks. Uh, ik moest de groeten doen aan. van Martijn Ja, die, die ja. ken je ja, waarschijnlijk wel. Jazeker, dat is ook een lid van ons. Dat is ook een lid van jullie. hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nee, helemaal top dan. Uh, uh, succes en we bespreken elkaar. Dankjewel, gaan we doen. Goed zo. Jan Helko, tot uh, fijne dag nog. Hoi, hoi. Yes. Jo. Dag.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 Was dat bij Goedemorgen Zandvoort? En we gaan het als laatste even hebben over de nieuwe basisschool OBS, de Zeefonk En ook de terugloop van de basisschoolleerlingen. Ja, want ik heb zelf ook op de Duinroos gezeten. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen.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 Um, is het belangrijk dat. Ja, maar er een... omgekeerd ook, hè? er kwamen ook veel kinderen van buiten Zandvoort naar het wachten. Ja, dat is ook waar. Ja. Ja, ja. Maar is het belangrijk dat er een middelbare school in Zandvoort ook is, vind je? Hmm. Nou, persoonlijk vind ik het wel, omdat je vooral ziet dat um, uh, toch best wel een groot deel van de kinderen in Zandvoort gewend zijn aan uh, uh, het kunsten van de basisscholen. Hmm, hmm.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 Of denk je uh, niet? Ja, dat is wel Ja, dat ja, ja, ja, ja, is een enorme school in Haalim. Uh, ja. Het is lastig om daar je weg te vinden. Dat kan ik me ook voorstellen. Uh, zeg maar, die teruglopen... die heeft ook te maken met uh, de doorstroom in Zandvoort. Hè? Want ik ja, was dat, dat jij ook nog wel thuiswonende zoon hebt... van 29... die, uh, ja. die ook geen huis kan krijgen. Hè? Zo zijn er nee. heel veel jongeren... Die, die het moeilijk hebben om... Uh, nou ja, en de zoon naar Alkmaar verhuisd... omdat hier... Uh, hier geen woning was. Meen je dat? Nou, alles maar helemaal zo. Ja. ja nou, de bezel voor Zandvoort kwijt, in ieder geval voorlopig. Ja. u uh, er daar wel eens over met de gemeente? Of uh, over, over de nou, doorstelling? Ja, dat is zeker een punt van aandacht. En, en ik heb ook wel het idee dat de gemeente zich daar zorgen over maakt. Dat uh daar -huh. energie niet stopt. Maar uh -huh. ja, het vervelende is natuurlijk: Zandvoort vergrijst. En ja. Zandvoort heeft zijn uiterste grenzen bereikt. Dus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 Dus uh, kinderen kunnen daar ook uh, met de natuur kennis maken. Ja, hey, is, is dat ja, tegenover ja. die school trouwens, of niet? Ja, het is echt tegenover Ja, inderdaad. Oh. Ja, ja. Nou die... ja, ik vond dat heel belangrijk, want je ziet, wat je nu ziet is dat kinderen denken dat spinazie de in de vriesvakken ja, ja, inderdaad. Daar vandaan komt. <laughs> ja, <laughs> en, uh... ja nee, dus, ze moeten echt kennis hebben van wat er groeit en bloeit, ja. zullen we zeggen. Ja. Dat uh, lijkt me Nou ah, ja, en, en als ze bij ons leren uh, respect hebben voor de natuur, denk mm -hmm. ik ook dat ze... Uh, in de voortuig van Tante Annie de bloemetjes met de rust laten. Bijvoorbeeld, Dat is ja. ook fijn. Ja. Nou ja. Het is natuurlijk meer de uh, soort vliegtuig. Mm -hmm, Oké. Okay. Nou, Marga, hartstikke bedankt voor je uh, uh, bijdrage hier. En, fijn, uh, wel. Ik hoop dat jullie uh, nog heel lang uh, kunnen bestaan. Hè? De eerste tien jaar sowieso. En, daar gaan we uh, voor. Ja, daar gaan jullie zeker voor, dat begrijp ik. Ik uh, zou zeggen heel veel succes. En, uh, Dank je wel. en een fijn, hele fijne dag nog. Goed weekend. je Dankjewel hoor, Dag.